op tot bijna 600.000 per jaar in 1978, maar daarna ging het bergafwaarts. Vorig jaar werden nog maar 92.000 Mercury's verkocht. De fabrikant wil zich nu helemaal gaan richten op de merken Ford en Lincoln. Eerder werden de dochters Jaguar, Land Rover en Volvo al verkocht. Financieel gezien gaat het goed met Ford. Het is de enige Amerikaanse autofabrikant die geen staatssteun nodig had. Het Twitterdebat van RTL is de afgelopen avond chaotisch verlopen. Er waren zoveel deelnemers dat niemand de discussie nog kon volgen. GroenLinks-leider Halsema twitterde dat haar beeldscherm op een fruitmachine leek... en D66-leider Pechtold zei dat hij er zeer ziek van werd. Volgens RTL trok het debat 22.000 bezoekers... die samen meer dan 30.000 tweets verstuurden. Van 9 tot half 10 was het debat het meest getwitterde onderwerp wereldwijd... RTL-journalist Frits Wester noemde het debat na afloop een geweldig experiment. Tot besluit het weer, het is een heldere nacht. De temperatuur daalt tot 8 graden. In de ochtend lokaal kans op mist. Daarna is er opnieuw veel zon en het wordt 17 tot 22 graden. Dit was Zandvoort. Zandvoort heeft op... het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht. Beautiful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 Dance, key, dance like that Is the undisputed Just Can't tell, and some they will, and some they won't, but some it's just as well. You can die with my behavior. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De twee Nederlanders die de afgelopen dagen vastzaten in Israël zijn geland in Turkije. Na een overnachting in een hotel in Istanbul vliegen ze waarschijnlijk vandaag terug naar Nederland... Maandag werden de Nederlanders met zo'n 700 anderen opgepakt nadat de schepen waarop ze zaten door Israëlische commando's waren gestopt. Het konvooi had goederen bij zich die bestemd waren voor de Gazastrook, maar werd met geweld tegengehouden door Israël. Bij de commandoactie vielen negen doden. In Rome is de Italiaanse bariton Giuseppe Taddei overleden. In zijn carrière, die meer dan 50 jaar duurde, trad hij op met grootheden als Maria Callas en Luciano Pavarotti. Hij zong vooral in operas van Mozart en Wagner en hij was vooral sterk in drama en komedie. Tadej maakte zijn debuut in 1936 in Rome op 20-jarige leeftijd. Hij zong toen de rol van Heroud in Wagners opera Lohengrin. Na de oorlog trad hij toe tot de Weense staatsopera en maakte hij furoren in onder meer Londen, San Francisco en Chicago. Bicep Tadej is 93 jaar geworden.